In het stadion bekogelden en belaagden de fans de spelers... en buiten gingen ze de politie te lijf en richtten ze vernielingen aan. De politie schoot met rubberkogels en traangas. De fans zijn woedend dat hun club met een roemrijk verleden is gedegradeerd. River Plate bracht tal van wereldsterren voort... onder wie Di Stefano, Daniel Passarella en Gabriel Batistuta... In Cambodja is het proces begonnen tegen de belangrijkste vier overlevende leiders van de Rode Khmer. Ze werden vanochtend voorgeleid. Hun zaken worden voorlopig nog niet inhoudelijk behandeld. De belangrijkste verdachte is Nuon Chea, de ideoloog en tweede man van het regime van Pol Pot. Nuon Chea, die broeder nummer twee werd genoemd, wordt verdedigd door de Nederlandse advocaten Victor Koppen en Michiel Pestman. De vier die nu terecht staan worden verantwoordelijk gehouden... voor de dood van bijna 2 miljoen Cambodjanen... tijdens het regime van de Rode Kmer in de jaren 75 tot 79. Dan het weer. Vrij helder en lokaal kans op mistbanken. Later vandaag zonnig en warm. Het wordt smiddags 25 graden op de Wadden... tot ruim 30 graden in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. <middels>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 Natuurlijk, Nico. Welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus, traces. het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Een uh, mens wil uh, wel eens wat anders doen dan wat hij normaal doet of wat iedereen van hem verwacht. Uh, daar gaat het een beetje over uh, vanochtend. Verwacht geen uh, spannende, obscure artiesten. Na uh, enorme opgravingen in de mythologie van de popmuziek. Opgedoken. Wel, nee, ik laat gewoon Joe Walsh horen en uh, Nick Cave en Dave Davies. Nee, Ray Davies moet ik zeggen. Ray Davies van de Kings. Dus dat is op zich niet zo bijzonder. Maar uh, ze hebben alle drie wel eens een uh, uitstapje gemaakt om eens te laten horen wat ze nou eigenlijk echt van de wereld vonden... of van zichzelf, of van hun publiek, of van de muziek. Zo beginnen met Joe Walsh. Fenomenale gitarist, Werd uh, gevraagd om uh, eventjes uh, toe te treden tot de Eagles. Zorgde ervoor dat... Uh, nou nee, daar ga ik te ver. Hij zorgde er niet voor dat uh, Hotel California... een, een uh, enorm succes werd, maar hij bepaalde wel heel erg het uh, wat, wat rubberen geluid van uh, die plaat. Ruber ten opzichte van uh, het andere werk van de Eagles. Um, maar kijk, als je natuurlijk diep in het hart kijkt van Joe Walsh dan, dan weet je dat hij die hele Eagle flauwekul alleen maar uh, heeft gesteund. Omdat er verschrikkelijk veel geld mee uh, was te verdienen. Het is ook uh, bekend dat Wals met, uh, vooral bij, bij live optredens geen mogelijkheid laat passeren om dat tussen de regels door duidelijk te maken. Wat ik hier doe, is flauwekul. Dit tot groot ongenoegen van sommige andere Eagles. Joe Walsh heeft het allemaal laten horen in één nummer uit 1978. Toen zat hij al in de Eagles. Maar die deed hij solo, Lives being Good. En valt dat maar op als een buitengewoon cynisch commentaar op zijn leven. Op de Eagles op dat hele wereldje van de popmuziek. Joe Walsh. Joe Walsh. Oh ja, moet ik ook nog even laten horen. Want dat monteerde Joe na pakweg vijf seconden stilte achter dit nummer. Een uh, inside studio uh, grapje. Wat kondigt hij aan? Dat er aankomt een hele rij wa-wa pedalen. Uh-oh. Here comes a flock of wam <middels>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 ja, de ware gitarist heeft geen pedaaltjes nodig. Luidt hier de boodschap, vermoeden wij. Eh, goed, ik had het over popmuzici die eens wat anders doen dan wat we van ze gewend zijn. Of die plotseling een cynisch commentaar leveren op wat ze altijd gedaan hebben. De volgende is Nick Cave. Eh, ja, Nick, beetje een beetje zwaarmoedige man... Uh, ik kan iedereen afraden om al te lang naar Nick Cave te luisteren. Je wordt er toch tamelijk depressief van, maar mooie muziek kan hij wel maken. En met uh, deze stapte hij plotseling uit zijn normale idioom. Hij gebruikt een heel mooi warm schema op die uh, prachtige vleugel. En hij zingt een, uh, een liefdesliedje dat zijn weerga niet kent. Into Your Arms... I don't believe in the existence of angels But Looking at you, I wonder if that's true But if I did, I would summon them together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 Cave, de Boatman's Call, zo heet die CD, uit 1998. En uh, ik vond het mooi. Vooral ook vanwege die uh, lekkere, simpele piano. Overigens is het een nummer waar Keef zelf nog steeds bijzonder trots op is. Kijk. Nou, nog eentje in uh, dit korte serietje. Mensen die tot inkeer komen of plotseling wat anders doen... of uh, in de achteruitkijkspiegel van het leven kijken en zeggen... wat heb ik het raar gedaan. Misschien geldt dat wel een klein beetje voor Ray Davies... die uit de mottenballen werd gehaald in 1993 door Jules Holland. Dat is die kleine Britse opzodemieter die heel handig is op toetsen... en nog veel handiger in het bij elkaar harken van uh, popmuzici... Uh, en die weet hij dan op te stuwen tot ongekende hoogte. Omdat hij ze ja, plaatst in een omgeving van uh, respect, inspiratie uh, en vakmanschap. Zoiets. Nou, in 1993 uh, stelde Jules weer een, een CD samen. Zo'n Friends CD. Met verschillende artiesten erop. En uh, Ray Davies van de Kings mocht daar niet op ontbreken, kennelijk. Uh, van hem wil ik laten horen... Yours Truly, Confused and Ten. Waarin Davies, hij schreef het nummer zelf... Uh, toch wel uh, uh, enige kritische geluiden laten horen over de wereld die hem omringt. Waarin vandalisme en uh, verrubbing een enorme rol speelt. En dat is toch wel een beetje raar om te horen uit uh, juist uh, de kop van Ray Davies. En waarom? Omdat de Kings in uh, de jaren 60 be bekend stonden... als uh, een stelletje rouddouwers die complete kleedkamers afbraken. En dat was nog het minste. Maar goed... Als een mens ouder wordt, dan gaan de scherpe kantjes er weer een beetje vanaf, zullen we maar denken. Maar eh, muzikaal vind ik het een van de hoogtepunten van die Jules Holland CD. Luister maar. Was truly confused enter close my eyes and Yours truly, Confused Penten. Society has deemed us all as things. And smiling lampspin doctors, slyly lead us down the track to stab in the back. Dat was echt een stab in the back van de Ray Davies. Dankjewel, Jan Emaus, voor deze mooie bijdrage weer. Uh, ik ben benieuwd wat er vandaag in Den Haag uh, allemaal gaat gebeuren. En wat er uitrolt in die Tweede Kamer. Nou, ik heb vannacht misschien een klein steentje kunnen bijdragen. Hè, als u beseft hoe belangrijk de kunsten zijn. En de zorg. En de PGB's. En, en goed onderwijs. En hun pensioen. En, en de gewone Griekse werkelozen. En. Nou ja, goed. dat moet u dat vandaag maar allemaal laten merken aan deze regering. Die alleen maar geïnteresseerd lijkt in cijfers. Kijk, of je nou links, rechts, middle of the road of, of van helemaal nowhere bent... Uh, je wilt toch ook leven in een land dat beschaafd is. En niet een land waar je je toch eigenlijk een beetje voor gaat schamen. Nou, ik zou misschien nu wel een beetje uit mijn, buiten mijn boekje gaan... maar ik word er ook erg triest van... Ik voel me behoorlijk machteloos. Dus laat ik maar snel iets opwekkends gaan doen. Bijvoorbeeld mijn Caro collegas van Radio 2 promoten. En dan wel specifiek zij van Goudmijn Radio. Iedere zondagavond van 6 tot 8 op Radio 2... presenteert Stefan Sassen, hè, samen met meneer Van Aalst... Een, een, een goudmijn aan verhalen van luisteraars. en Die zijn allemaal prachtig opgenomen en gemonteerd door Helmies Links. En Heleen Hummelen. En Margot Maas is, is de dame in het spinnenweb daarachter. Goed, alle verhalen... Die zijn terug te luisteren hè, op www.karo.nl. Dan ga je naar programma, dan ga je naar Goudmijn, dan ga je naar radio en dan kies je een verhaal en hup, luister maar. Nou, om een promotie van mijn Radio 2-collega's compleet te maken, ga ik hier natuurlijk een mooi verhaal uit, uh, uit hun uitzending uh, laten horen. Hè? Dus Goudmijn op herhaling hier op Radio 1. Iets heel bijzonders, wederom. Uh, uitgezonden op 22 mei het verhaal van een ex-wapenhandelaarster... die overigens hier ook wel eens in de nacht uh, te gast is geweest. Dames en heren, een bed en breakfast met olifant. Geloof het of niet, dat overkomt Eva-Maria Staal, ex-wapenhandelaar... als ze op een zaakreis naar Karachi moet. Liefst mijt ze de hoofdstad van Pakistan. En elke keer als ze in deze stad belandt... beleeft ze een bloedstollend avontuur. Toch gaat ze koelbloedig als ze is. Luister en huiver op vele verzoek naar een nieuw, ongelooflijk... maar werkelijk waar gebeurd verhaal van Eva-Maria Staal. Je moet altijd over je schouder kijken als je daar bent. Altijd. Je kunt nooit ontspannen. Je kunt nooit denken, nou, fijn hier. Alles kan elke dag anders zijn. Dat komt door de enorm gewelddadige ondertoon die het leven daar heeft... Er wordt zoveel gevochten, er is zoveel haat, onderlinge haat. En er is zoveel armoede. Ja, dat is gewoon een broeipot voor, voor onlusten. En wat je daar merkt, is dat de mensen zijn zo opgevoed met uh, gewelddadigheden en met misdaad. Alles vecht daar met elkaar. En dat merk je ook als je er bent. Het is er uiterst onherbergzaam. Het is gevaarlijk, het is... Het is, ik vind het de hel. Het is er heet, het is er vies. Het sterft er altijd van de ratten. Het is er ruzieachtig. De melk kookt daar altijd over. En ik moest daar op een gegeven moment naartoe voor zaken. En de weg er naartoe was al niet fijn. Ik zat in het vliegtuig en ik zat naast een man die luchtziek werd. En uh, ik weet wel dat ik heel ver naar het gangpad moest overhellen. Want hij ging kotsen de hele tijd. En net dan weer niet. En dan en ik, ik ging ik steeds verder bij hem vandaan zitten. Mijn bovenlichaam maakte echt een hoek van 90 graden met mijn onderlichaam. Om er bij die man vandaan te blijven. En dat vlieg, dat maakte ontzettend veel. Ik had heel veel last van turbulentie gingen voortdurend op en neer. En het, nou, het was een vreselijke vlucht. En ik kwam ook nog half s'nachts, laat in de avond, kwam ik aan in Karachi. En van daaruit had ik een aanbeveling gekregen van mijn baas... voor een soort familiehotel. Ik ging er met een fietstaxi naartoe. Want er was op dat moment ook geen gewone taxi meer te krijgen. Ik was uitgeput toen ik daar aankwam. En dat hotel werd gedreven door iemand die ik niet kende. Een Indier, Nazir Irfan... Ik zal het nooit vergeten. Echt een mannetje met een tulband op... en een ringbaardje En een mooie kaftan aan. Maar goed, daar stond meneer van in de deuropening. En die verwelkomde mij, want hij wist al van mijn komst. En hij praatte maar, en hij praatte maar, en hij praatte maar. En ik was zo moe. En ik moest achter hem aan de trap op. Hij droeg mijn koffer en ik had een fles water in mijn handen. Dat weet ik nog wel. Tussen zijn woorden door hoorde ik dat hij op een gegeven moment zei... ''And sorry about the elephant.'' Excuses voor de olifant. <laughs> ja. Je hebt wel eens in, in, in, in, een, in, een, in een weerwar van geluid... Voor als iemand heel veel praat en je bent er absoluut niet bij... je hoort wel eens wat langskomen... waarvan je dan wel weet met je onderbewuste... dat je er eigenlijk langer over na zou moeten denken. Of bij stil zou moeten staan. Maar ja, dat deed ik niet. Ik was moe. En ik ging slapen. Midden in de nacht werd ik wakker... Van het gerammel van ja, metalen dingen. Kettingen leek het wel, maar het leek ook wel of mensen met, met lepels op een trommeltje sloegen of zo. En ik ging mijn bed uit en ik keek uit mijn raam. Dit verhaal wordt vervolgd. Stay tuned from where You, you see the smoke start to mijn raam vandaan, onder mijn raam lag een dode olifant. En daar waren mensen bezig op te klimmen. Met messen en schalen. En die olifant, die werd aan stukken gesneden. Daar werd vlees van afgehaald. En ik weet wel dat onmiddellijk drong het beeld zich aan me op... van wat wij zielig vinden aan een olifant. Hè? Dat is een olifant in onze dierentuin die net niet met zijn slurf... over de gracht kan komen om het pindaatje aan te pakken... wat je hem toe wil steken. En wat we ook wel een beetje tragisch vinden... is een olifant op een krukje in een circus. Dat zijn de olifanten die je kent. Maar dit had ik nog nooit gezien. Dit was echt zo zielig. Die olifant was dood en die werd dus aan repen gesneden, want de mensen wilden dat vlees eten. Er was heel veel lawaai. Je hoorde voortdurend dat gerinkel van die, uh, van die emmers... en van die potten en pannen en messen. En ook het geruzie van die mensen natuurlijk. Die elkaar naar het leven stonden om een stukje vlees te bemachtigen. En op een gegeven moment was er één man... en dat was dan kennelijk de slager van het geheel. En die zag kans om uh, van de billen en de poten mooie repen vlees te snijden. En die had het een beetje in de hand. En die gaf iedereen ook zijn stuk vlees. Ja, en dan daalden die mensen die olifant weer af. Want dan waren ze dan opgeklommen met trappetjes en uh, touwen. En het was echt ja, alsof je een berg beklimt. Zo hadden ze die olifant hadden ze beklommen. En dan sneden ze repen vlees en die namen ze dan mee. En ik heb zitten wachten tot het licht werd... En ik heb er naar zitten kijken totdat de laatste met zijn mes verdwenen was. En toen lag daar dat ontmantelde lichaam van die olifant. Met zijn blauwe tong hing eruit en die slurf hing ook een beetje raar opzij. En hij had gelakte nagels. Rood met goud. Een die kleine gouden kraaltjes. Dit was een circus olifant. Ja, ontzettend naar gezicht. Want ik zag ook iets waarvan ik dacht, is dat een olifantenhart? Ja, het was heel, heel zielig. Maar ik moest toch blijven kijken. Dat is toch raar, hè? Als je iets heel zielig vindt en dat je bijna niet uh, je ogen droog kan houden... of je bent van ontzetting ook in een andere state of mind. Maar je moet kijken. Je blijft kijken wat daar gebeurt. En toen dacht ik, ja, ik moet hier echt zo snel mogelijk weg. Dus ik heb mijn koffer gepakt. En toen kwam ik, liep ik de trap af. En toen kwam meneer Nazir Eervan, die kwam handen de gang op... waarom ik wegging. En ik vertelde, ik nou ja, er ligt een, uh, inderdaad een olifant onder mijn raam. En toen zei hij, ja, ja, ja, zeer spijtig, zeer spijtig. Het is een verdwaalde circus-olifant. En uh, die is door een rondvliegende kogel... Geraakt, want ja, daar, daar wordt gewoon in die stad wordt gewoon veel geschoten. En als je een olifant bent, ben je nogal groot, dus de kans dat je een kogel vangt is levensgroot aanwezig kennelijk. Dus de olifant was neergegaan vlak onder zijn hotel en, uh, nou ja, goed. En toen zei hij, maar wilt u nou echt niet blijven? Want ik heb vanavond iets heel speciaals te eten. Ik heb namelijk uh, een fantastische curry-stoofpot uh, uh, klaar. En ik, ik hoefde helemaal niet te vragen wat erin zat, want ik wist het al. Je kunt heel veel vegetarisch eten krijgen in, uh, in Pakistan, maar vlees. Dus ja, dat was gewoon die olifant met een, met een uitje. En een knoflookteentje. Dat zag ik al, dat zag ik al hangen, die bui. <lacht> toen ben ik nog sneller weggegaan. Ik heb een best western hotel geboekt. Echt het meest stomme, rechtlijnige westerse hotel... wat je maar kan vinden. Want ik was heel karachi met al zijn lawaai en hitte en stank... en dode olifanten en hebberige mensen. was ik zo verschrikkelijk zat. Dus ik ben toch weggegaan toen. En ik heb geen...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 Mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bump, bump, bump, ba bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump, bump,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 On the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. Road to Mendeley: Robbie Williams, je luistert naar een cross-mediaal uh, programma. <laughs> Karo's, Goudmijn. Iedere zondagavond van uh, 6 tot 8 s avonds op Radio 2. Ik kan niets doen. Voor consolatie. Yeah. Philip Kronenberg was dat, die vorige week zondag op het Scheveningse strand zijn nieuwe album presenteerde: Titel Ready for Takeoff. Uh, Eén of twee weken na de dood van Martin Bril op 22 april 2009... nam Jan Meng in de Heartland-studio Heartland van uh, Kees Frat een paar van toen al uh, klassiek geworden columns van Martin Bril op. Jan was een groot liefhebber. <coughs> Begon zijn dag altijd met uh, dienst columns hè, in, de, in de Volkskrant... Uh, nu zijn ze dan eindelijk uitgebracht. Niet op een cd, maar bij een van de grootste downloadshops op internet. Bij Luisterrijk. En omdat het Luisterboekenweek was... ja, Ik denk niet meer dat het lukt, hoor. Ik weet het niet. Maar je kon ze voor 2 euro downloaden. Koop je. Nou, gaat maar even luisteren naar Jan Meng en Martin Bril. Neuken in een bed. Een van de mooiste klassiekers is toch wel het Franse hotelbed... Iedereen die wel eens over de grens is geweest, kent dat bed. Een houten ledikant, niet bepaald groot, dat er aantrekkelijk uitziet... maar zodra je erin gaat liggen, blijkt het een grote, krakende kuil te zijn... waarvan de veren pijnlijk in je rug steken. Dat is leuk als je twintig bent, verliefd en onverzadigbaar... maar als je er met z'n tweeën na een vermoeiende reis alleen maar in wilt slapen... is het andere koek. Het bed komt nooit alleen, want het staat in een kamer. Die kamer is altijd te klein en de badkamer altijd voorzien van een bidet. Wij Nederlanders denken dat het bedoeld is om je voeten in te wassen. De muren van de kamer zijn dun en er zit gestreept of gebloemd behang tegenaan... en je kunt de televisie bij de buren horen spelen... en iedere voetstap op de gang is te volgen. Er staat een smal tafeltje met een stoel. En er is een oude kast waar een paar vergeten kleerhangertjes in hangen. Meestal biedt het raam uitzicht op een blinde muur... of op een troosteloze binnenplaats aan de achterkant van het hotel. Wie toch die mensen zijn die aan de voorkant van het hotel... een kamer hebben weten te bemachtigen, is een raadsel. Laatst waren we in zo'n hotel. En in een kamer aan de voorkant, met uitzicht op de Oase... een rivier die dwars door de Noord-Franse stad Compiègne loopt. De ontvangst in het hotel was dubieus... Een volstrekt ongeïnteresseerde uitbater had ons ingecheckt... en de sleutels overhandigd zonder ons ook maar een blik waardig te gunnen. Laat staan dat hij zei waar onze kamers waren. Op Driehoog, zo bleek. En daar stonk het net zo beklemmend als beneden in de lobby van het hotel. Een doordringende putlucht. Het was al laat en we hadden geen zin om een ander hotel te zoeken... dus zat er niets anders op dan er het beste van te maken. Mevrouw Bril ging op het bed liggen... en rolde inderdaad meteen de kuil in het midden in. Ik deed het raam open en keek naar de stadsbussen... die langs de rivier reden naar het stationsplein om de hoek. De kinderen lagen in hun eigen kamer tv te kijken. Later gingen we uit eten. Niet altijd een succes in zo'n Franse provinciestad, maar hier wel. En daarna was het bedtijd. De volgende dag moesten we vroeg op voor de rest van de reis. Goed... De kinderen naar hun kamer en wij naar de onze. Uitkleden en in bed. Aanvankelijk probeerden we een boek te lezen. Dat ging niet. Want het kussen, zo'n rol waar ze in Franse hotels dol op zijn, was te dun. Daarna keken we even naar een televisieshow, maar we begrepen de humor niet. En toen deden we het licht uit om te gaan slapen. De een op de linkerzij, de ander op de rechterzij. En probeer dat maar eens vol te houden in zo'n hotelbed. En bovendien was er die putlucht. Hoe desondanks van het een het ander kwam... mag tot de wonderen der liefde worden gerekend. En gegigeld werd er ook, want het bed deinde en kraakte... alsof het zich in een film van Louis de Funet bevond. Maar ineens hoorden we toch een kinderstem op de gang. Shit. Snel de boel op orde brengen, want als iets vrijwel onmiddellijk een ravage is... dan is het wel een Frans hotelbed... Het lijkt wel alsof ze het ronddoen, die Fransen. Daarna iets aantrekken, want van naakte ouders schrikken kinderen zich te pletter. Vervolgens de deur open. Mam, ik heb een nachtmerrie. Ik breng je wel naar bed, antwoordt mam en weg was. Papa bleef alleen achter, onder het dunne laken... en hoopte natuurlijk dat er straks nog wat van kwam. De buren waren intussen ook aan de slag. Het hoofdeinde van hun bed stond aan de andere kant van de muur... precies op dezelfde plek als ons hoofdeinde. Het dreunde gezellig door. Maar gelukkig waren ze onervaren of gehaast... want nog voordat we zelf een paar minuten later het spel hervatten... was het al stil bij hen. En van schrik deden we zelf ook zo stil mogelijk... altijd een bijzondere ervaring. En het mooiste moest nog komen. De sigaret. Ramen open... En roken maar. De oude stad aan de overkant lag er slaperig bij. Een dunne nevel hing over de rivier. Verderop langs de kade stonden een paar bakstenen huizen... en een lantaarn waar een glimmende zwarte Citroën DS onder stond. Het was alsof we naar een scène uit een film van Melville keken. Ieder moment kon Alain Delon met een gleufhoed op uit de auto stappen. Het was, ondanks alles, een perfecte nacht. in the garden in the statues and don't try the first door I'll explain later come in zeg ik, dat is zo'n ge gestoord gitaarsolo. Nou, zo klinkt het ook als, als ik op die acrocoustische gitaar speel, hè? en een rockster probeer na te doen. Maar weet u wie dat zong? Vast niet. Is opgeduikeld door Gusburg voor zijn setje Dutch Dolls. Het is Linda van Dijk, ja, ja. Maar nu, onze laatste minuten zijn voor een uh, nieuw verhaal uit de uh, stratofoon concreet door te vinden op het Javaplein in de Javastraat in Amsterdam-Oost en virtueel op www.stratofoon.nl nou, Verhalen van gewone mensen uit een gewone buurt. Kleine portretjes gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin en vanochtend het verhaal van een stel Amsterdamse knullen. Een audioportret van Maartje Duin. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam-Oost. Krediet nummer 6 Amsterdamse knullen. Om mijn elfde begon ik. Om tien en een half, als ik het goed heb. Maar dat komt door deze grote. Ik was elf, hun waren veertien. En dan ga ik met hun mee. Schouders is links, hè? Ja. En met z'n allen liep je gewoon door de stad. Iedereen was al weg. Soms misschien het door tot 8 uh, uur s ochtends of zo. En, uh, ja, dat was je ja, ja, ja, dat je moe. Ja. Dat was ja, heel lekker gaan pitten. Dat was het ja. daar ja. even. Ik schiet helemaal weer. Ja. Maar, uh, kan <laughs> Bij ons zijn er best wel veel mensen ermee uh, ja, gekapt? Soms baak ik er wel van. Maar... Ik heb deze jongen die gaat altijd wel met mij. mee. Maar ja, toen laat ik hem wel. Komt gewoon naar buiten. <laughs> Mijn ouders weten van niks. Mijn ouders weten nog steeds van niks. <laughs> Al uh, vier jaar, non-stop, elke nacht naar buiten, maar ze weten van niks. Op elke terrein, op elke boupee, op elk station, op elke plek, op elke muurtje, op elke huis, waar, waar, waar, waar het maar mogelijk is, elke plek wordt benut. Op daken van huizen, die klimt er gewoon op op een regenpijp. En op het een of de moment kijk je naar beneden, ben je 20 meter hoog. Zie je opeens een hele mooie muur denk je, oh, deze moet ik pakken. Ja, met wat wil je het inkleuren? Lang, toch? Ja, het lijkt nog steeds een kick. Elke keer als ik het doe, het risico, dat is het ja, denk het ik. het risico om opgepakt te worden. Ja, dat is gewoon Adeline waar je van krijgt. Weet doel. je, wij zijn gewoon Amsterdamse knullen en we houden van risico. Nou, als hij met zo voorkomt, dan uh, sta ik gewoon bij als hij, als hij wordt opgepakt, ga ik niet als een biertje wegrennen of zo. Dan doen we dat allemaal samen. Ik zie hem als mijn grote broer. Dat is het gewoon. Iedereen leert van iemand anders. En zo gaat het maar door. Ja, ja, hoe laat is het? Half zes banen. <laughs> Mooi, hè? Ja, Katienke zei, laat, laat maar lekker uitklinken... want dan hoor je die vogeltjes zoals ze nu ook buiten kwinkeleren. Het is ongeveer dezelfde tijd, hè? Het is dus bijna uh, zes uur. Goed, de Stratofoon. Volgende week weer een nieuw verhaal. Luister uh, op uh, hun site, www.stratofoon.nl Maar vergeet ook onze website niet. www.adelinevanlier.nl Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven@kro.nl En ik ben nu eindelijk uh, ook een beetje dat uh, twitteren. moet ik toch ook maar aan geloven. Dus daar kan je ook. Uh, he, Nacht van het Goede Leven of Adeline van Lier. Ik doe ze allebei, denk ik. Nou goed, tot volgende week. Volgende week is eindelijk Mikkel hier weer eens. Alias ingenieur. Van der Meulen. DJ met de meeste singeltjes in Mokum, denk ik. En dit keer met zijn beste en opvallendste country plaatjes. Doet de pick-up het toch steeds? Ik moet hem dadelijk eens even aanvragen. Dat ding dat hier weggemoffeld in die la staat. Maar we willen er eentje hier in de studio. Goed, misschien komt er ook een zanger mee. Maar aangezien ze diezelfde ochtend moeten repeteren... voor twee fijne country-avonden in Paradiso morgen. Nee, vol uh, volgende week dus. Hè. Uh, volgende week dinsdag 5 juli en uh, woensdag 6 juli. Nou, Dus ik weet niet of er iemand meekomt. U moet gewoon gewoon luisteren volgende week. Maar u moet vooral nu naar... Vanmiddag naar het Maliveld. Ja, doet hij dat. Lekker demonstreren en protesteren onder het motto... bezuinigen, oké, okay, maar denk even mee. Hè? Natuurlijk kan het ook op een andere manier. Dat zou ik maar even zeggen. Tot volgende week. All alone, the captain stands, hasn't From his deck hands The gambler tips his hat And walks towards the door It's the second half of the cruise And you know he hates to lose Hey, hey, Cripple Creek Ferry Budding through the overhanging trees Make way for the Cripple Creek Ferry The water's going down, it's a mighty tide.